...winterkoninkjes en ijsvogels te zien, omdat die slecht tegen strenge winters kunnen. De Bob Angelo Penning van het COC is dit jaar uitgereikt aan fotograaf Erwin Olaf... ...en aan het Amsterdamse politienetwerk Roze in Blauw. De prijs gaat naar mensen die zich inzetten voor de rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen. Erwin Olaf kreeg de prijs voor zijn actie tegen homofoob geweld... Het netwerk Roze in Blauw kreeg de penning omdat het de drempel heeft verlaagd voor mensen die aangifte willen doen van geweld tegen homo's. Vorig jaar kreeg presentator Arie Boomsma de penning. Bob Amelo was de schuilnaam van Niek Engelsman, de oprichter en eerste voorzitter van het COC. Het weer, bewolkt en af en toe motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of drie. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 No man had the based And that is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 Zij voor ons goud. Mijn bloed kan weer stromen. Nu jij, ja jij voor mij houdt. Want jij raakt me.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 Dit en samen één van zinnen en één van hart. Laat je leven niets bepalen door de pijn die je ondervond. Laat het nu jou achterhaalt anders raak je steeds gewoon. Samen. Lachen. Samen huilen, samen vliegen, samen schuilen, samen praten en samen zingen, samen stil, kleine dingen, samen wijzen, samen groen, één in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 Be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 Dat greep hem helemaal. Ik was bij hem. Ik heb dat wel gesproken ook om het gerust te stellen en zo. Maar Karel had het veel te druk hiermee. Maar Wist hij ook heb... dat hij zou overlijden? Nee, nee. daar ja. had hij te druk voor. Ja. Hij, dat was maar één ding waar hij mee bezig was. Dat was met die pijn. Wat wij ja. pijn noemen. Ja. En is Karolien... Maar wat ik of? duidelijk heb gevoeld en gezien, is dat Karel, als de persoon Karel, eh, die hij was, een volledig uh, uh, reset, een verschoning maakte.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 Laat het even zakken, Paul. Ja. Dit ingrijpende Halleluja. verhaal. Zullen we maar eens naar Halleluja. Ja, dat is een mooi lied. Ja, dat de, net ik hoor net hè? dat Dat, ja. dat al dat heeft een hele tijd geduurd voordat we het voor elkaar krijgen en bij elkaar krijgen. Het samen krijgen. Ja. Uh, en, het, uh, het heeft langs geduurd. Alles ja. allemaal samen geloof ik? Hè? Vooral ja. vanwege de verschillen. Hè? Ja. De verschillen in arrangementen ook die er en de mensen die het, verschillende arrangeurs.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 Hmm. En toen waren allebei van, jeetje, dat zat te samen. Want hij was daar een, een, een zangeressend begeleiden op zijn eigen manier met akoestische gitaar. Goh. Misschien een domme vraag. Ja, ach, maar is ook een Haarlemmer? Want Focus was al, kwam hij uit Haarlemmer? Nee, nee, nee. Jan, Jan is uh, Amsterdammer. oké, hij is een Amsterdammer. Oké, <laughs> ja, Amsterdammer. Hij woont in Volendam nu. Maar uh, uh, Carlo kwam met het idee. Toen zei ga eens vragen. Ik zei, nou, jij krijgt het idee. Vraag jij het? Dus hij is op hem afgegaan.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 Los. De de muzikus. Ik schrijf voor jou het mooiste. Hallelujah. Me altijd blijven boeien. Ze streelt mijn hart en ze vult mijn huid. Ze brengt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 Mm. En, uh, nou, vandaar dat ze er ook nu niet is. Want het was wel de afspraak, wel te ja, zijn. dat zou er zijn, maar, maar ze heeft ja, wat, ja. wat problemen, hè? wat pijn. Ja, ja, dan ja. Weet je, dat is weer een keuze. We gaan uh, luisteren naar de volgende muziek, en die wordt uh, bij jou meegebruld Paul. Ik, zal, ik beloof dat ik mijn mond zal houden. <laughs> dat is uh, to, met, to Be met Anders Dan Voorheen.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 Dan Vuur mij aan de stenen, geen masten die me domineren, geen net om mij te controleren. Ik laat me echt geen dansen praten, ik hou mezelf alleen praten. Je leest de woorden op mijn lippen, ik laat me door geen mens ooit chippen.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 Eh, Vlakbij Delft ligt dat dus een eentje verderop, natuurlijk, maar daar brengen we altijd het uur van het Hart. Mm. En dat is een. Uh, en het eh, uh, staat op jullie website, hè? Dat staat op de website. En die WWE hebben we hier openstaan, dus dat is ja. www.2-b.nl luisteraars. Nou, ik zou zeggen tot uh, de volgende keer, zeg ik tegen jou, uh, Paul. Ja, nou, graag.